1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Schrijfster Hella Hase op 93-jarige leeftijd overleden. Inflatie in Eurolanden onverwacht sterk gestegen. En teven wil dat politie informatie deelt met particuliere beveiligers. Het is zonnig en warm. In het binnenland kan het 25 graden worden. Aan zee een paar graden lager. En in het weekend blijft dat zo. Veel zon 23 graden. En kan soms wat sluierbewolking overtrekken na het weekend. Dan volgt echt herfstweer met lage temperaturen en buien. Helle Haase, de grand old lady van de Nederlandse literatuur. De schrijfster van onder andere Oeroeg. De scharlakenstad, heren van de thee en sleuteloog is gisteren overleden. Helle Haase is 93 jaar oud geworden. Ik heb, zolang ik me kan herinneren, altijd geschreven...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 Hella Haase, die gisteren op 93-jarige leeftijd dus is overleden. We hebben aan de lijn Annette Portugies van de uitgeverij van mevrouw Haase querido Mevrouw Portugies, wanneer hoorde u van het overlijden? Um, gisteravond hoorden wij ervan. En um, ja, het was natuurlijk droevig bericht, maar niet helemaal onverwacht. Hella is wel tot het laatste moment helemaal scherp van geest gebleven. Maar um, het lichaam hield er mee op. Ja, ze was al enige tijd ziek, begrijp ik. Ja, het, het, ik denk dat je zou moeten concluderen dat de ziekte waaraan ze leed zeer hoge ouderdom heet. Ja. Um, de geest kan nog wel willen en nieuwsgierig zijn, maar als het lichaam ophoudt, dan, uh, dan is het afgelopen. Ja. Zag u haar nog, nog veel, uh, laatst? Ja, haar redacteur Patricia de Groot ging nog iedere week bij haar langs. En ik zag haar zelf ook met enige regelmatigheid en ook nog uh, heel recent. Ja. Ja. Ja. Een speciale band met haar? Ja, het was uh, natuurlijk iemand die 65 jaar aan onze uitgeverij verbonden is. Dat is uh, zeer lang. En het was ook iemand die een heleboel mensen ontzettend dierbaar was. Want het ja. was een zeer amabel mens. Want wie las niet Oeroeg uh, of Heren van de Tee hè, voor de lijst voor school bijvoorbeeld. Of, ja, precies. Of anderszins. Ja. Uh, grote betekenis voor, voor de literatuur in Nederland. Ik denk het wel, ja. ja. ja. Een groot verlies dus ook vandaag. Ja. Hoe zou u, als, als u uh, haar boeken, haar oeuvre zou moeten omschrijven... Hoe, uh, hoe zou u dat doen? Nou ja, er zijn natuurlijk niet zo heel veel mensen die... Um... Zoals zij zo ontzettend lang en zo ontzettend veel geschreven heeft. Het is een heel veelzijdig oeuvre. Ze is natuurlijk zeer bekend geworden om haar historische romans. Maar ze schreef ook andersoortig werk. En ze schreef zelfs, maar het weet bijna niemand meer, op poëzie. Dus het is zeer veelzijdig. En wat ik er vooral bijzonder aan vind, is dat het heel erudiet is. Um, ze heeft zich altijd zeer goed gedocumenteerd voor al het werk wat ze maakte. Maar dat het werk tegelijkertijd zeer toegankelijk was. Ja. En, en uh, zoeken naar identiteit wordt ook genoemd. Hè? Dat, dat schijnt dat, dat, toch zo'n beetje ook de rode draad te zijn. Ja, ik denk dat dat zo is. En ik denk dat dat ook um, voor een gedeelte heeft um, gespeeld. Dat ze um, zelf het gevoel had dat ze zich alleen in haar werk kon uitdrukken. En op geen enkele andere manier. En um, ze was er ook niet erg van gediend als er veel nadruk lag op haar persoon. En ze zei ook altijd, ook tegen mij, als je me echt wilt leren kennen dan moet je mijn werk lezen. Ja. En, en dat zoeken naar identiteit, dat, dat heeft ook te maken met, met haar eigen achtergrond. Geboren in Batavia en uh, naar Nederland gekomen. Ja. Dat, bedoel, dat was ook voor haar zoeken. Ja, dat heeft ze ook altijd heel moeilijk gevonden. En ze heeft zich ook altijd nog heel erg uh, verbonden gevoeld met, met het oude Indië. Zoals ze het uh, ook altijd bleef noemen. Ja. ja. ja. Nou ging het uh, na de oorlog vaak over de grote drie uh, schrijvers. Nee nooit over de grote vier, inclusief helle hazen. Ja, Ze was ook zelf veel te bescheiden om daar een punt van te maken. Ze moest er ook altijd een beetje om lachen als ik daar uh, een grapje over maakte. <laughs> het stak haar niet? Nee, het stak haar niet. Nee. nee. Ik denk dat het mij meer stak dan dat het haar stak. Want <laughs> ik vond dat ze beslist een van de grote vier was. Oké. Okay. Ja. ja. Nou, bij deze, een van de vier grote. Maak ja. me er nu van. Annette Portugies van uitgeverij Querido. Dit is het NOS Journaal. Het dooralt Megens. De inflatie in de landen met de euro is in september onverwacht sterk gestegen. Naar 3 procent. In augustus stond de inflatie nog op 2,5 procent. En deskundigen gingen uit van een verdere daling. Maar eergisteren maakte Duitsland al een hoger inflatiecijfer bekend. De oplopende inflatie kan betekenen dat de Europese Centrale Bank... voorlopig afziet van een renteverlaging. Het werkloosheidscijfer in de eurozone is gelijk gebleven op 10 procent. Opnieuw is Oostenrijk het land met de laagste werkloosheid... direct gevolgd door Nederland, 4,4 procent hier. En in Griekenland steeg de werkloosheid het hardst. In Spanje, daar blijft de werkloosheid het hoogst, ruim 21 procent. De politie moet meer samenwerken met particuliere beveiligers... om criminelen op te sporen. Dat wil staatssecretaris van Justitie Fred Teven. Het uitwisselen van foto's, signalementen en kentekens van criminelen... kunnen zo tot een snellere opsporing leiden. U hoort even. Nou, ik denk dat het zo is dat het heel belangrijk is dat we informatie gaan delen. Uh, minister van Veiligheid en Justitie en ik streven daar ook naar. We willen dat de politie enerzijds informatie deelt met de beveiligingsbranche die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun werk. Maar anderzijds dat de beveiligingsbranche, onderzoeksbureaus... ook de informatie delen die noodzakelijk kunnen zijn voor opsporingsonderzoeken. Daar zit een grote... Uh, uh, ...voordelen aan, maar er zijn ook risico's... ...zeker op het terrein uh, van de privacy, op het terrein van het toezicht. Dus het is ook noodzakelijk dat we dat toezicht goed verankeren... ...als we dat gaan doen, het toezicht op de particuliere beveiligingsbranche... ...en de onderzoeksbureaus. Uh, en daar zijn we, die stappen moeten we nu gaan zetten. En wat voor informatie denkt u dan precies? Nou, je, je kan informatie hebben die uit opdrachten naar voren kom, kom, uh, komt... die particuliere recherchebureaus krijgen van hun opdrachtgevers. Je kunt denken aan uh, informatie die zomaar voorbij komt... waar ze kennis van nemen. Je kunt denken aan waarnemingen die zij doen in de openbare ruimte... bij het uitvoeren van hun, uh, hun opdrachten. Uh, Andersoortige informatie die komt. Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dat de politie uh, ook beschikking heeft... over zeg maar, harde informatie die zij nodig heeft voor de uitvoering voering van het werk, gemeentelijke basisadministratie, informatie die niet direct vertrouwelijk is, maar waar wel de beschikking over is. Nou, we moeten kijken of sommige informatie gedeeld kan worden. Dat zal natuurlijk op niveaus moeten. Je kunt niet iedereen overal in laten kijken. Dat realiseren we op stelt en ik uh, ons heel goed. Bijvoorbeeld kentekens, signalementen die de politie heeft? Zeker. Je kunt, denken, je kunt denken aan kentekens... je kunt denken aan informatie uit het bevolkingsregister... je kunt denken aan signalementen. Maar je kunt aan de andere kant ook opdenken aan, uh, aan observatiegegevens... die soms nodig zijn dat de onderzoeksbureaus en de recherchebureaus niet in situaties terechtkomen... waar de veiligheid van hun personeel in het geding komt. Ja, en wat mogen die beveiligingsbedrijven er dan in de praktijk echt mee doen? Ze zouden dat kunnen gebruiken bij de uitoefening van hun werk, die harde informatie van de politie. En andersom kan de politie ook werken met de informatie die ze krijgen van de beveiligingsbureaus. Nou, bijvoorbeeld ze zien iemand die voldoet aan een signalement dat ze van de politie hebben gekregen. En dan? Dan zouden ze de politie kunnen informeren, want je hebt natuurlijk toch in een tijd... Uh, heb je dan meer ogen en oren, heb je in de maatschappij. En dat kunnen grote voordelen zijn. Maar ik zeg al, de waarborgen zijn ook belangrijk. Dus dat betekent dat de branche zich goed moet organiseren... de beveiligingsonderzoeksbranche. Er moet een keurmerk komen waar iedereen ook aan voldoet. En we moeten de toezicht op de branche goed, uh, goed gaan regelen. Staatssecretaris Fred Even in gesprek met verslaggever Xander van der Wulp. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet veel voordelen in de plannen van Teven. Al benadrukt bijna iedereen dat de voorwaarden goed moeten worden omschreven. D66 vindt dat Teven te ver gaat. Dan naar Oostenrijk in Wenen zijn twee verdachten opgepakt voor het schieten op willekeurige voorbijgangers. Het zijn twee mannen van twintig. Die zouden met een luchtdrukgeweer zeker 21 mensen hebben beschoten. En zeker 18 voorbijgangers raakten gewond. De eerste aanval was eind augustus, zegt correspondent Wouter Meijer.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 Minister Donner wil dat de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samengaan. Volgens bronnen in Den Haag praat het kabinet vandaag over dat plan. Een fusie in het noorden van de Randstad moet de economie stimuleren. De provincies moeten de komende tijd zelf met voorstellen komen om die fusie uit te werken. Dat het kabinet met voorstellen zou komen om het provinciaal bestuur aan te passen, dat stond al in het regeerakkoord, maar wie nou precies met wie moest samengaan, dat stond er niet bij. In een reactie zegt Flevoland dat het niets voelt voor een fusie en dat er ook niks mee wordt bezuinigd. Als er Flevoland ligt, dan zitten we niet te wachten op een fusie. Je ziet dat hele grote provincies vaak juist ook hele hoge kosten hebben... als het gaat om een ambtelijke organisatie. Dus is er geen enkele aanwijzing om te zeggen... daar wordt het goedkoper door. Tegendeel. Gedeputeerde van Flevoland hoort u. Noord-Holland wil nog niet reageren. En de provincie Utrecht ziet voorlopig meer in nauwere bestuurlijke samenwerking. We hebben verkeersinformatie. Kees Kwaks bij de ANWB, goedemiddag. Goedemiddag, de files op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade 6 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroppen zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht... tussen Duiven en Knopend waterberg 5 kilometer. Ook dat was een ongeluk. Het is druk vanuit Antwerpen op de A16 richting Breda... tussen Meer en Knopend galder ruim 8 kilometer... En de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen tussen Rilland en Iersek 8 kilometer. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster Helle Haase op 93-jarige leeftijd overleden. Ze geldt als een van de grootste auteurs van na de Tweede Wereldoorlog. De inflatie in de landen met de euro is in september onverwacht sterk gestegen. Na 3 procent in augustus stond de inflatie nog op 2,5 procent.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 Het weekend staat voor de deur. Het wordt prachtig weer. Als u denkt, wat gaan we eens doen? Een tip. Bezoek een wijngaard. Het kan de komende dagen als de Nederlandse wijngaarden de deuren openen. Maar is de Nederlandse wijn wel serieus te nemen? Verslaggever Anne van der Veen proefde alvast voor. In het laatste deel van zijn radiodagboek uh, horen we hoe Daniel Dekker... gisteravond de Buma Media Award kreeg voor zijn inzet voor het Nederlandse lied. Iets waar hij trots op is. Maar door wat zijn vrouw en hij meemaakten, zag Dekker er ook wat echt belangrijk is. Afgelopen jaar werd er uh, uh, borstkanker geconstateerd. Nou, dat is niks bijzonders in feite, want één op de acht vrouwen krijgt dat in Nederland. Ze dus daar ben je zeker niet de enige in. Maar uh, dat relativeert alles weer heel erg. Ik was bereid om uh, alles wat ik had in te leveren. En na half twee, stand.nl helpt de Polen komen. Of sterker, ze zijn er al en ze gaan niet meer weg. Gaat Nederland wel goed om met onze Oost-Europese gasten? We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling is, Nederland behandelt de Poolse werknemers slecht...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 Met ruim 4 miljoen wijndrinkers is de wijnindustrie in Nederland big business. Toch zullen veel mensen bij de productie van wijn eerder denken aan traditionele wijnlanden als Frankrijk en Spanje of Zuid-Afrika. Maar dat er ook in Nederland wijn wordt geproduceerd weten maar weinigen. En dan is de Nederlandse wijn vaak ook nog duurder dan een gemiddeld slobberwijntje uit de supermarkt. Dit weekend is het open wijngaardedag en kan iedereen een kijkje nemen op de Nederlandse Wijngaarden. Verslaggever Anne van der Veen ging u voor en vroeg zich af... kan Nederlandse wijn eindelijk concurreren met wijn uit de grotere wijnlanden? Het zonnetje schijnt, voor me zie ik allemaal wijnranken met de druiven er nog aan. Het is heerlijk weer, een graadje of 23. Ja, je zou zeggen dat je in, uh, ergens in Zuid-Frankrijk bent... maar Diederik Beker, die loopt al uh, trots naar zijn wijnranken. Waar zijn we? We zijn in Erigem. Een klein dorpje in de Betuwe, vlakbij Tiel, historisch stadje Buren, fruitstad Geldermalsen. Daar in die regio. Is natuurlijk ook fruit, hè, druiven? Ja, druiven is gewoon een vorm van fruitteelt. Naast appels en peren telen wij dus uh, druiven in de Betuwe. En ook hier in de Betuwe is het uh, finoloog bij Nederzicht. Ja, wijnranken in Nederland. Ja, mooi gezicht hè? Weer een nieuw Nederlands product waar we trots op kunnen zijn, denk ik. Ja. Nu krijgen we een kleine rondleiding. Ik keek even stiekem achterom. Je proeft een druif, hè? Oeps, ja. Uh, kruidig, mooi uh, zoet. Ja, zure. Mooie zure, wat ook belangrijk is, inderdaad. Ja. Ik ga het toch ook even proeven. Hm. Het is super zoet. Lekker. Uh, dat zijn allemaal nieuwe druiverassen. Uh, wijnbouw in Nederland. Uh, je denkt in eerste instantie aan Frankrijk, aan Duitsland. Uh, met de klassieke rassen, uh, Pinot Noir, Chardonnay, Riesling. Dat zijn rassen die in Nederland uh, niet rijp worden. Uh, maar sinds begin 2000 is er een nieuwe ontwikkeling in de wijnbouw. En dat zijn nieuwe rassen. Men heeft bijvoorbeeld uh, Riesling gekruist met een wild Amerikaanse druif. En uh, daar is het ras Johaniter uitgekomen. dat is een Nederlandse druif die twee hele belangrijke eigenschappen heeft... Mildauw resistentie Mildauw is een schimmelziekte, uh, ontstaat vooral in vochtige klimaten. Daar is die resistent tegen. Een tweede hele belangrijke eigenschap, zeker met zo'n zomer als in 2011, is een vroege rijpheid. Die rassen worden ongeveer drie weken eerder rijp. Dus vandaar dat we in Nederland aan wijnbouw kunnen doen. En daarvoor kon het niet? Nee, uh, daarvoor was het moeilijk. Uh, in Limburg uh, zijn wel wat wijnbouwbedrijven die al langer bezig zijn met de traditionele rassen. Hè, dus de Chardonnay, de Pinot Noir, Pinot Blanc. Uh, maar zeker verder naar het noorden en uh, vanaf de grote rivieren is dat denk ik uh, heel moeilijk. Even naar het finologe echtpaar. Ja, we staan nu te genieten van de zon. En, uh, ja, ik vind het hartstikke leuk voor deze wijnboer dat ook uh, de druiven nu uh, nog even de laatste suiker op kunnen pikken. Ja, dat zal uh, heel prettig zijn voor de Ooststraks. Voor de nou, wij zijn natuurlijk uh, um, geïnteresseerd in hoe het er uh, allemaal bij staat. Hoe, uh, hoe de snoeienmethode is. Of er uh, nou ja, met liefde hier uh, de wijngaard verzorgd wordt. En uh, dat is wel duidelijk. Het staat er allemaal schitterend mooi bij. En vooral hoe die smaakte uh, smaakt, uh, en hoe die uh, in het glas is. Het eindresultaat, ja, de fles. De wijnkelder is uh, bij het huis... Daar lopen we nou naartoe. Uh, er is in Nederland ongeveer een, uh, 250 hectare commerciële wijnbouw. En uh, een 180 wijnboeren zijn dat ongeveer die daarmee bezig zijn. Ik denk dat dat zich redelijk stabiliseert. Uh, wijnbouw is enorm arbeidsintensief. Uh, je hebt redelijk wat uh, geld nodig om te starten. Je hebt een hele lange aanlooptijd. Dus uh, bezind eer je begint. Goede tip, uh, volgens mij heeft uh, die meneer jou nodig. Ja, ja dat is onze adviseur, uh, meneer Stan Beurskens. Allemaal wijnvaten zie ik hier liggen, het ruikt ook al enorm naar wijn. Nou, Stan, kijk, wat heb je allemaal geproefd? Wat heb ik allemaal geproefd? Alles heb ik geproefd, maar eventjes, uh, kijk, voor mij is het belangrijk voor de pluk, zeg maar. Ik heb het even op mijn rij gezet, hè. wat ik daarvan vond. Ik denk dat je dit moet, in deze volg moet gaan plukken. Je moet alleen maar even kijken van hoe het met de regen zit, maar dan denk ik, pinotien de beginnen. Wat mijn beroep is, ik ben eigenlijk onderloof, dus zeg maar, ik heb uh, geleerd om, uh, om wijn te maken zeg maar, in, uh, in Zuid-Afrika en in Duitsland. En mijn beroep is eigenlijk dat ik be mensen begeleid zoals iedereen die een eigen wijn gaat hebben. En die dus zeg maar, hulp nodig hebben in de wijnkeller en de gaat om te bepalen wanneer moet je oogsten, uh, wat moet je met de wijnen doen. Dat is een beetje mijn beroep, dus ik heb het beste beroep ter wereld. Ik mag wijn proeven, ik mag mensen blij maken als de wijn goed is en je hebt met mensen te maken. Dus uh, ik heb het leukste beroep ter wereld. Dus... En doe je dat alleen in Nederland? Nee, ik doe het ook in België, Duitsland, Zweden. Dus eigenlijk door heel Europa heen. Maar ik werk voornamelijk in Nederland en België. En wij zoeken het antwoord op de vraag... is het eigenlijk wat, die Nederlandse wijn? Nou, ik denk dat, dat de afgelopen jaren zien we dat zeg, de kwaliteit enorm is gestegen. Dat er heel veel mensen internationale prijzen winnen. Door heel Nederland heen. Hè. Van, van, van links naar rechts, van oosten naar westen, noorden en zuiden. Dus ik denk dat Nederlandse wijn echt een enorme vlucht gemaakt heeft voor kwaliteit. En dat zie je niet alleen maar medailles, maar dat zie je ook aan de consumenten. Ze, ze weten steeds meer te vinden. Alleen maar, je hebt altijd heel erg pech. Als mensen één keer een slechte Nederlandse wijn hebben gedronken, dan zeggen ze altijd: alle Nederlandse wijn is slecht. En ik eh, raad die mensen aan die één keer een slechte ervaring hebben gehad, het zeker nog een keertje te proberen. Want eh, de wijn is echt eh, een stuk beter geworden. Kan je het verschil uitleggen met vroeger dan? Uh, nou, omdat de druivenstokken zijn ouder geworden. We hebben meer kennis, we hebben meer ervaring met de rassen die we hier hebben staan. Dus dan zie je dat gewoon hebben. ook dat die wijnen gewoon nog beter worden. Dan verslaan we ze. Die Franse wijnboer die blijft hangen in zijn traditie. Dat doen we nu al. Dat doen we nu al, <laughs> maar op alle fronten. Dan moet ik oppassen wat ik zeg natuurlijk, want ik heb ook Franse klanten. Dus ik, Bij deze doe ik eventjes geen uitspraak, maar... Nou, ik denk dat het niet gaat om verslaan. Ik denk dat, je, dat het juist gaat dat het Nederlandse wijn gewoon goed is. Discussie tussen de, het finoloog echtpaar en de onoloog. <laughs> ja, maar dat maakt niet uit. De discussie mag, vind ik altijd. Waarom was dat imago zo slecht van het Nederlandse wijn? Allereerst misschien onbekend maakt onbemind. Nederlandse wijnen zijn niet echt bekend omdat ze niet kunnen concurreren in die zin met de grote plas die uit Frankrijk uit. Noem ze maar, Chili in Zuid-Afrika komt. Dus het uh, is moeilijk verkrijgbaar. Um, ik wil ook zeggen dat Denk de wijn ook niet slecht geweest is. Wij gaan we weer even verder, want nu uh, gaan we het echt proeven, hè? de Hollandse wijn. Elf uur ochtends is het trouwens. Is dat wel een tijd om wijn te proeven? Ochtends is de beste tijd om wijn te proeven. De smaakpapillen, de smaaksensoren die op je tong zitten... die zijn dan nog het minst beïnvloed door allerlei andere smaken... zoals koffie en dat soort dingen. Dus ochtends is het, het beste moment om te proeven. Er wordt eerst een slokje water gedronken om de smaak te neutraliseren. Oké, okay, we gaan beginnen met Linger Rosé Rietveld. De rosé van het Betuws wijndomein. Het glas wordt een beetje rondgedraaid. De neus gaat erin. even verweten dat ik het wijnglas niet bij de steel vasthoud. Ja, een combinatie van, uh, van peer en uh, rood fruit en behoorlijke lengte. mooi glas. Lengte? Ja, dus uiteindelijk hoeveel seconden je in, uh, in, in je mond blijft hangen. En, uh, ik proef hem nu nog. Ja, ik denk, we kunnen concurreren qua kwaliteit. Alleen kunnen we niet concurreren met de hoeveelheid. Maar uh, zeker de kwaliteit, absoluut. Ik zou niet weten of deze wijn nou in de, voor mij dan in Duitsland of in, de, in Nederland gemaakt is. Is dat een compliment of juist niet? Dat is zeker een compliment. Dat betekent dus dat deze rosé uit de Betuwe dus gewoon vergelijkbaar is met, met buitenlandse rosé. En ik vind dat echt een compliment. Wie zelf een kijkje wil nemen bij deze wijnboer, u kunt op zondag 2 oktober terecht bij het Betuws Wijndomein. En de rest van het weekend, dus zo'n 60 boeren die hun wijngaarden openstellen. En vanaf maandag is het Nationale Wijnweek. Het Radio-dagboek.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 u naar het laatste deel van het radiodagboek van Daniel Dekker. Nee, er is geen tafelsticker, maar wel kan ze de tafels opvullen. Hé, hey, Daniel. Hey. hallo. Even kijken. Wat heb, van harte welkom. Wat heb je ja, ik heb niet zelf ja. gekocht vanavond. Ja. Het is werk. Dus uh, je krijgt mee. iets voor, uh, waarvan ik vind... Um, ja... Uh, dat is gewoon mijn uh, baan. Ik heb, ik heb twee zussen die, uh, die hard werken en... Uh, een van mijn zussen zit in een verzorgend beroep. Die, uh, die zit hier iedere ochtend om half zeven op, op haar fietsje. Om, uh, om uh, bejaarde mensen die dat zelf niet meer kunnen te wassen. En ik, uh, ik ken haar salaris. En dan denk ik, goh, wat heb ik het eigenlijk goed. Dames en en uh, dan krijg ik nog een prijs voor welk. We beginnen met de Bumanel Media Award. Uh, hij krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange grote betekenis... voor het Nederlandstalige repertoire. In zijn programma's Gouden Uren en Tros Muziekcafé vervult hij een voortrekkersrol voor het Nederlandse genre op de publieke radio. Nieuw talent krijgt bij hem een enthousiast podium. De BUMANL Media Award, de allereerste BUMANL Media Award, gaat, dames en heren, naar Daniel Dekker. Natuurlijk ben ik trots, vind ik het leuk en, is het, en uh, het is een eer. Het is gewoon mooi dat zoiets in je leven gebeurt, maar uh, je moet het ook niet groter maken dan het is. Dankjewel Frank. Hartelijk gefeliciteerd, dankjewel. Hij is je gegund en hij is verdiend. Oké, okay. dankjewel. Mag ik nog heel even iets zeggen? Ja, natuurlijk. En uh, wat ik altijd wilde op radio is, uh, is mensen vermaken en uh, met muziek bezig zijn. En dat doel heb ik bereikt. En uh, daar ben ik heel trots op. ik wil op. natuurlijk ook uh, de mensen van de trost bedanken die mogelijk maken dat ik iedere dag uh, op de radio kan zijn. Ik wens jullie smakelijk eten. En dit is het mooiste wat er zins de overkomen. Bedankt. Heel goed. Ik ben niet zo snel ontevreden. Ik heb, uh, ja, dat, uh, dat zit gewoon in mij. Ik heb uh, ja, misschien ook wel weer wat meegemaakt in mijn leven. Waardoor je ook dingen goed relativeert, Waardoor je op een gegeven moment wel weet. Uh, uh, ja, mijn vrouw is bijvoorbeeld ziek geweest. Afgelopen jaar werd er uh, uh, borstkanker geconstateerd. Nou, dat is niks bijzonders. In feite, want 1 op de 8 vrouwen krijgt dat in Nederland. Ze dus daar ben je zeker niet de enige in. Maar uh, dat relativeert alles weer heel erg. Ik heb eigenlijk twee zware jaren achter de rug. Want het jaar daarvoor uh, verloor ik mijn moeder. Ja, dat was al heel zwaar. Want uh, ja, opeens ben je dan wees. En uh, nou ja, de mensen die mijn programma kennen, die weten gewoon uh, dat er uh, geen plek is voor verdriet. Het is een veel-good programma. Uh, ik, ben, ik ben er uh, twee weken uit geweest en toen ben ik weer begonnen. En uh, dat heeft me ontzettend veel energie gekost. En uh, toen, toen, toen uh, mijn vrouw ziek werd, uh, ben ik in principe ook gewoon doorgegaan. Op, uh, behalve dan uh, dat je natuurlijk haar begeleid en uh, bij allerlei behandelingen bent. Maar heb ik wel gewoon mijn werk uh, gewoon gedaan. En dat kan ook gewoon niet anders. Hè. Het leven gaat door. Maar ik heb dan wel weer een beroep wat anders zo makkelijk lijkt. In de zin van, uh, haal ik een beetje de paljas uit en <laughs> kondig deur in de fire aan. Maar het kost mij ontzettend veel moeite, heeft me dat de afgelopen twee jaar wel gekost, uh, geestelijk en uh, toch ook uiteindelijk wel lichamelijk, want ik werd wel behoorlijk moe ervan. En je zet toch een knop om, je gaat iets doen, drie uur lang en dan ben je klaar en dan ben je eigenlijk kapot. Omdat het, het weet je, het is heel tegennatuurlijk natuurlijk. Ja, het is gewoon, uh, ja, het is eigenlijk gewoon uh, kloot. Het gaat nu heel goed. Ja, daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor. Daar uh, kan zo'n award absoluut niet tegen op. Daar moet je dan ook wel <lacht> relatief wereld over praten, want zo is het gewoon. Ik was wel bereid om uh, alles wat ik had in te leveren. Ik kan zomaar uh, mensen verliezen, of dat nou mijn ouders zijn of mijn eigen vrouw. Er kunnen zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. Wie ben ik nou om ontevreden te zijn over dingen? die maker Daniel Dekker, dat we met z'n allen maar oud mogen worden met zijn stem op Radio 2. Het dagboek werd gemaakt door Maarten Bleumers. Alle afleveringen zijn terug te vinden op lunch.ncv.nl. radiodagboek Volgende week hoort u het dagboek van regisseur Johan Doesburg. Zometeen na half 1 zijn we terug met Stand.nl. Dat gaat over Poolse werknemers. De stelling van Vandaag is Nederland. Behandelt Poolse werknemers slecht. U kunt ons bellen op 0800-1101. Dat zometeen. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Rachid Finch. Radio 1. Het NOS-journaal. In haar woonplaats Amsterdam is Hella Haase overleden. Ze geldt als een van de grootste auteurs van na de Tweede Wereldoorlog. Veel van Haase's boeken gaan over de voormalige kolonie Nederlands-Indië... zoals Oerog en Heren van de Tee. Behalve ficties schreef ze essays, toneel- en autobiografische teksten. Haase kreeg voor haar werk vrijwel alle grote prijzen. De kroon op haar werk was de prijs der Nederlandse Letteren in 2004 voor haar complete oeuvre. Ella Haase was 93 jaar. In de Eurolanden is de inflatie in september onverwacht sterk gestegen naar 3%. Het werkloosheidscijfer in de eurozone is gelijk gebleven op 10%. Opnieuw is Oostenrijk het land met de laagste werkloosheid, direct gevolgd door Nederland, met 4,4%. De protestantse kerk wordt strenger voor daders van seksueel misbruik. Voortaan zullen ze publiekelijk poeten moeten doen, zo kondigde secretaris Plaisier aan in het tv-programma De Vijfde Dag van de EO kerkelijke ambtsdragers, van wie vaststaat dat ze in de fout zijn gegaan, moeten in een openbare verklaring aan slachtoffers, kerkenraad en de kerkelijke gemeente spijt betuigen. En in Wenen zijn twee verdachten opgepakt voor het schieten op willekeurige voorbijgangers. Het zijn twee mannen van 20. Ze zouden de afgelopen maand met een luchtdrukgeweer zeker 21 mensen hebben beschoten. En zeker 18 voorbijgangers raakten gewond. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANW verkeersinformatie. De, de vrijdagmiddagspits is onderweg, ruim 50 kilometer. Opvallende zaken: de A4 Amsterdam-Den Haag. De nasleep van een ongeluk tussen Hoelevaren, Sveen en, en Zoeterwoude rijndijk 7 kilometer. A28 utrecht amersfoort 6 kilometer voor de Afrit Maren. Dat is een aanrijding bij Maren. Verkeer gaat er langs over de vluchtstrook. Vanaf Zwolle naar Utrecht op de A28 tussen Hoevelaak en de Afrit Maren. 6 kilometer. En daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A58, Bergen-op-Zomer, richting Vlissingen, tussen Rilland en Afrit Ierseke 7 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is radio 1. NCRV, Stand.nl. Frank de Goedemiddag, welkom bij Stand.nl. Er zijn veel meer Oost-Europeanen naar ons land gekomen om hier te werken dan tevoren was voorzien. Het gevolg is dat er veel mis is gegaan... met de huisvesting van arbeidsimmigranten. Tot die conclusie komt de tijdelijke commissie van de Tweede Kamer... in het onderzoek lessen uit recente arbeidsmigratie. Vooral de Polen hebben ons land gevonden als werkplek... en ze worden regelmatig slachtoffer van uitbuiting... door Malafide uitzendbureautjes. De commissie roept het kabinet op om de misstanden aan te pakken. Is de kritiek terecht en heeft ons land... de arbeidsimmigratie van de Polen slecht begeleid... of mogen de Polen blij zijn dat ze hier kunnen werken... Ik praat erover met Gerard Schouw, Tweede Kamer voor D66 en lid van die commissie Koop Koopmans, die onderzoek deed naar de arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa. Gerard Schouw, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag ja of nee. De land- en tuinbouwsector kan best zonder Oost-Europeanen. Nee. De Oost-Europeanen geven het goede voorbeeld aan Nederlandse werklozen. Ja. Polen zorgen voor heel veel overlast in Nederland. Nee.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 Dat vinden wij van wel, ja. En waarom? Wat gaat er precies mis? Nou, wat je ziet is dat uh, die arbeidsmigranten... en in dit geval de, de Polen vaak geronseld worden in Polen... door allerlei malafide uitzendbureaus. Even de, de goede niet- en nadelen gesproken. En die worden met burgcontracten hier in Nederland uh, gehaald... en hier te werk gesteld. En uh, wat we zien is de aanpak vanuit Nederland rondom die malafide arbeidsbureaus, uh, malafide uitzendbureaus, ja, dat is een beetje halfslachtig. Uh, we laten dat vrijblijvend over aan de sector, die moet gaan werken met keurmerken. Maar laten we even beginnen met die wurg Die worden dus opgesteld door die malafide uitzendbureautjes? Ja, die zetten een advertentie in uh, verschillende kranten in Polen. Uh, waarin dan teksten staan als, uh, meld u aan bij ons en u kunt... Uh, nou, ik noem maar een bedrag, 1000 euro per maand eh, netto overhouden. Als u met ons in zee gaat, en dan eh, kunt u een paar maanden in Nederland komen werken. Maar wat is de stekking van die wurg Nou, wat de mensen dan vaak moeten ondertekenen, is een contract waarbij ze ook een afdracht van hun salaris moeten doen voor huisvesting. Soms ook nog wel eens een afdracht voor uh, het eten. Enfin, ze moeten een afdracht ook doen voor transport, waardoor ze eigenlijk netto heel erg weinig overhouden. Mensen gaan, over? dat, mensen gaan dan naar Nederland toe en worden uh, met, met tien of vijftien mensen... in een uh, huisje in Den Haag of in Rotterdam uh, neergezet... en slapen met een paar mensen op een kamer. Ja. Uh, maar of inmiddels of zijn maar ze in Nederland en hebben eigenlijk vond. geen keuze meer om terug te gaan. Ja, of in Pettersijken, waar uh, vandaag de krant ook uh, over schreven. Ja. Um, maar hoeveel houden ze over dan? Ja, dat weet ik natuurlijk niet precies. Uh, maar ze houden natuurlijk veel minder over dan ze eigenlijk behoren te verdienen. En vaak zijn die, die contracten, ik zei het al, het gaat niet alleen uh, om, om werk, maar ze moeten vaak ook allerlei kosten betalen aan die malafide uitzendbureaus, waardoor ja. er gewoon netto heel erg weinig overblijft. blijft. Waarvan u net zei, die, die malafide uitzendbureautjes blijken in de praktijk ook nog eens heel moeilijk aan te pakken. Ja, dat zijn er ongeveer vijf à zesduizend die in Nederland actief zijn. Dat is natuurlijk een, een gigantisch aantal... Mensen die eigenlijk over de ruggen van arbeidsmigranten geld verdienen. Die vijf à 6.000 bureautjes die bemiddelen... zo schatten wij dat in, ongeveer honderdduizend uh, arbeidsmigranten. Die mensen zouden dus beter uit zijn geweest... Uh, ja, als ze zelf ook wat beter zouden opletten. Uh, dit soort contracten niet uh, zouden ondertekenen. Maar goed, het, het gebeurt. Uh, het is praktijk. En wat de commissie vindt, is dat uh, de Nederlandse overheid echt wat moet doen aan de aanpak van die malafide uitzendbureaus. Uh, dus... De Nederlandse overheid heeft blijkbaar ook, uh, heeft uw commissie gezegd, uh, de commissie waar u lid van was, uh, gezegd, ook totaal onderschat hoeveel mensen er onze kant uit zouden komen. Ja, dat, uh, dat klopt. In, in 2004 waren er wat prognoses over hoeveel uh, mensen uit Polen, uh, zouden komen werken naar Nederland. Nou, dat was een soort maximum uh, scenario bedacht... van uh, 20.000 arbeidsmigranten die naar Nederland zouden, zouden komen. En eigenlijk heeft uh, de Nederlandse overheid ook niet echt rekening gehouden... Uh, met een, een veel grotere toename van die arbeidsmigranten. Wij zijn uh, nog eens in de cijfers uh, uh, gedoken... en komen tot de conclusie dat er zo'n 200.000... 300.000 arbeidsmigranten uit Polen in Nederland werkzaam zijn. Dat zijn er dus veel en veel meer. Maar hoe is dat mogelijk dan, dat, dan dat we zo we de praktijk zo afwijkt van wat de regering dacht? Ja, het is uh, in de eerste plaats heel moeilijk te voorspellen als het gaat om, om arbeidsmigratie. Er zijn allerlei factoren die een rol spelen waarom mensen naar het ene land komen uh, om te werken of naar het andere land gaan om te werken. Dat heeft natuurlijk in de eerste plaats met uh, de, de economie in het eigen land te maken. Want waarom zouden mensen naar een ander land gaan uh, als, de eigen, als ze in hun eigen land kunnen werken? Nou, Polen heeft een paar jaar een slechte economie gehad. Dus dat was een stimulans voor mensen om uh, ergens anders naartoe te gaan. En dat heeft natuurlijk ook te maken met of er in een ander land uh, werk, werkgelegenheid is. Nou ja, maar daar doet ze dus een merkwaardig fenomeen voor. We hebben in Nederland volgens mij 400.000 werk, uh, werklozen. Uh, misschien zijn er wel iets meer. Misschien weet u de precieze cijfers. Maar het zijn er in ieder geval een hoop. En ondertussen komen dus honderdduizenden mensen... uit het buitenland hier werken. Dat matcht niet. Ja, en uh, heel veel mensen zeggen dan ook... van: nou, laat die, die arbeidsmigranten maar lekker in hun eigen land uh, wonen. Want we gaan eerst eens kijken... of we de mensen in de kaartenbakken in Nederland... aan het werk kunnen houden. Dus ik, ik begrijp die redenering wel. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de praktijk... stel, er zit een, een meneer in Groningen... en die is boekhouder geweest en is nu werkeloos. Is 55 jaar. Uh, en die zou... Voor drie maanden naar Limburg moeten. om daar bijvoorbeeld asperges te steken. Nou, u kunt zich voorstellen. dat die meneer uit Groningen. die zit daar niet om te springen. Dus. Uh, maar dat betekent Die, die dus gaan wel die asperges steken in Limburg. Is dat die Polen de, de, de, de, het werk doen waar de Nederlanders hun neus voor ophalen? Ja, hun, hun neus voor ophalen. Dat is. Wat populair gezegd, als je, uh, je kan er ook wat anders naar kijken. Je kan ook zeggen van nou vaak matcht het salaris niet, de competenties uh, matchen niet, uh, de leeftijd uh, van heel veel mensen die bij ons in de, uh, in, de, in, de, in de bakken staan, die geen werk hebben. Ja, als je 55 bent dan, uh, en je moet gaan naar spijtjes steken, ja, de vraag is of dat dan allemaal uh, matcht. En ook de afstand uh, is vaak een probleem. Kijk, en voor mensen uit Polen is dat heel anders, want die komen uh, voor een seizoen hier naar Nederland... een maand of drie, vier, gaan graag werken. Uh, vinden het ook niet erg om uh, met een paar mensen in een, in een slaapkamer uh, te liggen... voor een paar maanden, want het is toch maar voor een paar maanden. Dus ik snap heel erg goed dat ja, als er vraag is naar arbeid, dan komt die arbeid ergens vandaan. We hebben ook in Europa afgesproken een uh, vrij verkeer van werknemers. Dus dat betekent dat Nederlanders, die kunnen ook voor een bepaalde periode in Spanje gaan werken, in Italië, in Duitsland of waar ze ook maar willen binnen Europa. Maar dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor de andere landen. Ja, en dat betekent keer. dat we vooral in de, in de landbouw en in, uh, in de bouwsector zien we een toestroom van arbeidsmigranten. Ja, oh, oh, sorry, ik dacht, ik dacht er komt nog een hele zin. Ik wacht even op het leest. Goed, um, ik heb hier voldoende in de reden gevallen. Ik, de stelling van vandaag is Nederland behandelt de Poolse werknemers slecht. Dat is de stelling van vandaag. U kunt uh, reageren op ons telefoonnummer 0800-1101. Uh, op onze site uh, standpunt.nl hebben 850 mensen gereageerd. 55% is daarmee eens, 45% is het daar niet mee eens. Um, ik ben heel benieuwd wat de bellen straks zeggen. Dat betekent toch dat een kleine, een, een forse minderheid, moet, moet ik eigenlijk zeggen... vindt dat wij helemaal niet die mensen verkeerd behandelen. Ja. Uh, en nogmaals, ja, dat, ik, kan me, ik kan me dat heel erg goed voorstellen dat mensen dat denken. Maar als je toch even kijkt naar de problematiek waar de mensen mee zitten. Ik zei het net al eventjes, die, die malafide uitzendbureaus. Maar wat, er ook, uh, wat Nederland eigenlijk ook niet heeft gedaan... Uh, de gemeenten hebben dat, dat niet gedaan en het Rijk heeft dat niet gestimuleerd... is gezorgd voor voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten. En wat je ziet is dat vooral in, in steden als Rotterdam en Den Haag... Uh, huisjesmelkers, twee of drie huizen in een straat... Uh, hebben opgekocht, vaak voor weinig, oude woningen, slecht onderhouden. En ja, die stoppen dan 20, 30 arbeidsmigranten in zo'n uh, zo woning. Ja volledig onacceptabel, want ja, als je met zoveel mensen uh, daar, uh, daarin gaat wonen... ja, dan ontstaat er vaak overlast voor de buurt. Buurtbewoners vinden dat niet prettig als dat gaat gebeuren. Maar en wie, wie, dus wie zijn hard... die types dan precies, die 5 à 6.000 malafide bemiddelaars? Wat zijn dat voor, voor dames of heren? Nou, daar hebben we geen onderzoek naar gedaan... om te kijken van wat zijn dat nou voor, voor stereotypen. Maar dat zijn, ja, on ondernemers, uh, zou je kunnen zeggen... die een uitzendbureau'tje hebben uh, opgezet. Maar zijn dat mensen zorg... met een crimineel verleden bijvoorbeeld... Waar, waar, waar moeten we aan denken? Nou, dat hoeven niet per se mensen te zijn met een crimineel verleden. Het zijn gewoon handige ondernemers uh, die zo'n uitzendbureautje opzetten. Die zorgen dat er advertenties in het land van herkomst uh, uh, ja. komen te staan... die daar vaak ook een klein kantoortje hebben. Uh, ja, maar mensen, goed, u zeggen handige aanspreken. ondernemers. Ik ken diverse handige ondernemers, maar die doen niet dit soort dingen, hoor. Ja, maar er valt heel veel mee te verdienen uh, met dit soort zaken. Want het is natuurlijk, ja, je zou kunnen zeggen vrij gemakkelijke business... Uh, je zorgt dat je een aantal mensen aan het werk houdt... je koopt een aantal pandjes, die verhuur je voor uh, heel veel geld... waardoor je er netto ook ontzettend veel aan overhoudt. Ja, op ja, de je, rand je, je, van je mensenhandel. Verdient, je, je verdient er lekker aan, ja, op de rand van mensenhandel. Ja. En het is ontzettend moeilijk om, uh, om dit aan te pakken. En daarom dat de commissie ook zegt van... ja, we moeten echt uh, uitzendbureaus die in Nederland actief zijn die moeten we verplicht een uh, vergunning afgeven. Ja, want ze worden nu wel af en toe aangepakt. Maar de boetes zijn een lachetje? Ja, de boetes zijn een lachetje. En kijk, je, je, je kan iemand aanpakken... Uh, maar die persoon kan morgen weer een nieuw uitzendbureautje beginnen. En uh, dat, dat moet dus afgelopen zijn. En wat wij ook willen bevorderen, dat is een beetje... Uh, ingewikkeld misschien, maar een, een ketenbenadering uh, organiseren. Oh, dat is weer zo'n fijnhaags woord. Ja, dat is een fijnhaags woord, maar wij denken wel dat het, dat het werkt. Dat is wanneer namelijk een werkgever uh, in zee gaat met een uitzendbureau... wat uh, mensen uitbuit, dan is ook die werkgever daarvoor... aansprakelijk en verantwoordelijk. Zo heb je een keten... Dus, een relatie leggen tussen het arbeidsbureau en degene die gebruik maakt van het arbeidsbureau. Nou, die, die ketenbenadering, daar zijn wel leuke ideeën over, maar is ook nog niet gerealiseerd. En wij zeggen: realiseer dat nou, maak daar nou afspraken over, leg dat vast in een wet, doe dat binnen twee jaar. Want die malafide uitzendbureaus, dat moet gewoon met kop en schouder worden uitgeroeid. Nederland behandelt de Poolse werknemers slecht, dat is de stelling van vandaag. U kunt eens of oneens sms'en naar 7070, kost u 50 cent eenmalig. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Dan kunt u uw mening geven hier in deze uitzending. De website www.stand.nl www of twitteren hashtag Stamp. Gerard Schout, WDK met voor D66. Luister u alsjeblieft mee. Stam.NL. goedemiddag. Ja, dag met Joeke Perrier. Nou, ik ben het uh, niet mee eens dat die mensen worden uitgebuit. Die mensen komen vrijwillig, spreken denk ik onze taal niet, informeren zich niet goed. Als je in Amsterdam bijvoorbeeld kijkt, is er een wachtlijst voor woningen van acht jaar. Dus dat, dat kunnen ze weer, dat kan men weten. Um, de mensen, die, die, die huisjesmelkers, dat was toen in de tijd... toen de Italiaanse en Spaanse mensen kwamen ook al. Dan heeft de politiek hier zitten slapen, dat geef ik toe. Maar uiteindelijk is het de mensen hun eigen keus om snel geld te maken. Wij... Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Eh, goedemiddag, mevrouw. name. Ik uh, wou graag zeggen dat ik het uh, schandalig vind. Dat dit kan in Nederland. Uh, ik hoorde net iemand zeggen dat Polen daar zelf voor kiezen. Mm -hmm. uh, maar ik vind het gewoon dadelijk dat je mensen laat kiezen om onder zulke omstandigheden te werken. Dank voor jouw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u, bent, u spreekt met Termeulen uit Gouda. Ik ben het uh, volstrekt uh, oneens uh, met de stelling. Uh, wanneer je zelf naar Polen gaat en uh, je gaat daar in de dorpen rondreizen, dan zie je leefomstandigheden die ver... Bij de Nederlandse niveaus liggen. En uh, de mensen die hier naartoe komen, ik ben het helemaal niet eens, Die zijn het volstrekt uh, vrijwillig, komen ze hier naartoe. En een heel groot deel, het overgrote deel van de mensen die hier werken in Nederland, bijvoorbeeld ook in de bedrijven waar ik werk, werken Polen, die hebben een prima werkomstandigheid en ja. ook een prima leefomstandigheid. Maar u zegt, de le levensstandaard in Polen is zoveel lager als ze hier komen en ze zitten bij elkaar in een hutje, mutje in een hockey, dan moet ze niet zeuren. Dat in mutje in een hockey, dat, zullen, dat, dat zal voorkomen. Maar dat is beslist niet bij het overgrote deel van, uh, van de Poolse werknemers die hier uh, aan het werk zijn. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben André van der Meer, ik ben kaderlid van FV Bon genoten en ik ben het helemaal eens met die stelling. Ik heb uh, verleden jaar uit eerste hand een aantal zeer schrijnende omstandigheden gezien van mensen die uh, zeer slecht behandeld werden met zeer slechte huisvesting, met uh, veiligheidsrisico's. Ik ben op die hele beruchte camping in Houwert geweest dat mensen echt in afgetrapte zooi voor 60 euro per persoon per week moeten leven. Ik heb meegemaakt en gehoord van deze mensen dat ze bijvoorbeeld voor een bedrijf werkten wat vlees verwerkte. Als iemand ziek was, mocht hij niet naar huis gaan, had hij buikgriep. Dan zeiden ze van, zet u, we zetten wel een tijltje naar, neer. als dus u moet kotsen, doet u het daar maar in. Nou, lekker bij een vleesverwerkend bedrijf. En, ja, en dat, is, uh, dat vind ik... Grof, dat vind ik schandalig. Dat moet gewoon uit zijn. Okay. Overigens, die uitzendorganisaties... dat zijn niet alleen kleintjes, hoor. Daar zijn nog flinke grote bij... die zich niet goed aan de regels houden. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met je gewoon U mag het zeggen. Uh, nou, ik denk dat het afhankelijk is van de werkgever. Ik heb zelf Polen niet. Dus volgens mij uh, zijn wij net de werkgever naar hun. Er zullen best ook uh, werkgevers zijn... die. Uh, zich slecht opstellen. Maar wat ik zeer vreemd vind is dat de werkgevers weer de taak van de overheid over moeten nemen. Wij moeten gaan controleren of degene die ons personeel levert of die anderen het doen, wel eens met keurmerken komen, met G-rekeningen en dergelijke. En toch, toch moeten wij controleren of alles klopt. Maar, maar u zegt de, werk, de werkgevers moeten nu het werk van de overheid over gaan nemen. Nou, dat zegt de meneer in de uitzending van deze Zet, die zegt ook dat de werkgever ook uit moet zoeken of het uitzendbureau. Legaal personeel leven. Maar als ik een personeellid krijg wat een SOFI-nummer heeft en een G-rekening, wat moet ik dan nog controleren of alles klopt van omstandigheden? Wat voor, wat voor Polen heeft u, euh, sorry, Polen die u in dienst hebt, euh, wat voor werk doen die? Nou, ik heb twee uit in dienst en die heb ik ook zelf in loondienst niet via een uitzendbureau, maar ik ken wel voorbeelden, in de pluimpjouderij ben ik werkzaam, ik ken wel voorbeelden van veehouders die Polen inhuren. En ik ken zelfs de veehand die door de arbeidsinspectie aangepakt wordt. omdat hij zogezegd schandalig bezig is. Maar het bureau waar die, die mensen in Oké, okay, dank, dank, dank voor uw dank voor toelichting. Uw punt is duidelijk. Stam.nl, goedemiddag. Dan met Hans. Uh, ik ben het absoluut oneens met de stelling. En eigenlijk blijkt hier weer uit dat uh, de mensen die regeren. en dat is onder andere de Kamerlid en de man van de vakbond die bij u zitten. Die redeneren vanuit een, een stoel en weten niet hoe het in de praktijk is. Ik denk als je kijkt, ik heb nu vier, vijf keer in situaties met Polen die voor me gewerkt hebben te maken gehad. En het is een verademing om te zien hoe die mensen werken. Hoe blij de mensen zijn dat ze voor ons productie kunnen maken. Ik heb in de bouw ermee te maken gehad, ze pakken alles vast. En ze gaan niet smiddels om half vier weer met een busje naar huis... maar ze werken gewoon ja. de verledenige tijd. Tot zover, tot, tot zover de lofzang op de Poolse werknemer. Maar worden zij ook goed behandeld? Want dat is de vraag in onze ja, stelling. Als ik gewoon met de mensen kijk hoe ze leven, hoe ze komen... hoe schoon ze zijn, hoe ze eruit zien... Uh, ik, ik heb er gewoon heel veel bewondering voor. De Nogmaals, de stelling is meneer... Nederland behandelt de Poolse werknemers slecht. Wat zegt u dan? Nou, dat vind ik nee. Dank u wel, stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, spreek maar da weer, Dag mevrouw. Ja, ik zeg ook nee. En waarom nee? Wij hebben dus heel wat ervaring, maar ik vind eigenlijk... Uh, nou, dat Poolse mensen heel goed werken, goed behandeld worden. Maar wat nog belangrijker is, in de bouw heb je een 101-formulier. En uh, zonder het formulier kan een Poolse medewerker daar niet terecht. Uh, als we dat nou eens in de tuinbouw zouden doen, dan zouden mensen uh, sowieso geregistreerd staan. Dan zouden ze ook het minimumsalaris gaan krijgen. Dan willen ze ook uh, heel graag daarvoor werken. En dan houdt het op met het slecht behandelen. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Ben ik aan de beurt met? Ja mevrouw, dat oh, bent u. Oké. Okay. Nou, ik ben het er ook niet mee eens. Ik vind, uh, mijn mening is ook, ze komen hier uit eigen beweging. En hebben ze niet naar de zin, gaan ze lekker terug. Maar wat mij een beetje stoort, is die man van D66, die bij u zit... en die zo medelij hebt met die polen, die met zoveel op een kamertje worden gedouwd. Denk hij ook eens aan de Hollanders, die dat boven, beneden of naast zich krijgen... met alle overlast van dien, en wij kunnen nergens klagen... Wij zitten dan in die zogenaamde prachtwijken. Ja, maar maar wij vind... zijn ermee opgezadeld en aan ons wordt niet gedacht. Ja, maar ik vind het een prachtige omkering. De mensen die bovenop elkaar opgestapeld zitten in zo'n kamertje... hebben volgens mij meer te lijden dan u, toch? Nou, dat denk ik niet. Dat, dat denk denkt u ik niet? niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want de Hollander hebben echt veel overlast van ze. En je kan niet met ze praten, ze verstaan je dus zogenaamd niet... Maar aan ons wordt niet gedacht. En dat is iedere keer de fout die de politiek maakt. Denk eens aan de Nederlander die ermee opgezadeld worden. Ik wordt. heb deze tekst vaker gehoord. Dank voor uw bellen. Stam.nl, goedemiddag. Jong Amersfoort, goedemiddag. Ik ben veel in de Oostbloklanden geweest... En het systeem is daar in alle Oostbloklanden. De levenskosten zijn tien keer zo weinig als in het Westen. De belasting achteraf wordt niet geheven zoals, En dan schrijven ze hierin als ZZPer. Hoeven ze hier geen belasting te betalen? En dan gaan ze terug en ze hoeven nergens belasting te betalen. En de werkgever, die is lekker goedkoop uit. Die wil zo goedkoop mogelijk uit zijn. En de, de Oostblokmensen willen ook liever hier ook niet betalen om te wonen, want de, dat is daar gratis. De stelling van vandaag is Nederland behandelt de Poolse werknemers slecht. Wat zegt u dan? Nee, Nederland niet. Ze roepen het over zichzelf af. Het eerste wat, wat de mensen vragen, als je ze spreekt, ja? weet je werkt voor me. Dank u wel. Gerard Schouw, Tweede Kamer voor D66. Um, ja, ja het, het roept een hoop reacties op. Ja, en He? opvallend, dat, dat fenomeen zien we wel vaker ja. bij Stam.nl... is dat het niet, de, de bellen niet representatief zijn voor de cijfers. Um, want op dit moment is de stand nog steeds 55 is voor de stelling 45 is er tegen. Ik heb niet één voorstander gehoord, geloof ik. Um, nee, maar toch wel een, wel, wel een heel klein beetje. Kijk, meneer Termeulen, en dat ik, vond ik ook wel belangrijk... dat hij zei, zei van, ja, het, het zijn niet alle Polen die slecht... Uh, behandeld worden. En daar ben ik het natuurlijk ook heel erg mee eens. Uh, in heel veel gevallen gaat het ook goed. Is er prima huisvesting. Uh, en uh, is, er, is er eigenlijk weinig overlast uh, veroorzaakt door, uh, door de Polen. Maar wat we niet moeten vergeten... is die... Malafide uitzendbureaus, die toch ook de Polen rondslaan En dan ja. hoorde ik een aantal mensen zeggen die zeiden... ja, het is een eigen keus. Ja, ja precies, natuurlijk, want natuurlijk dat, is, dat is de bellen die ja. zeiden. En dat was ja. een beetje de teneur ook wel voor heel veel andere bellen. zeiden, ja, ze komen vrijwillig. En daar heeft, hebben al die mensen natuurlijk ook gelijk in. Het is een eigen keus. Alleen het punt is dat ze vaak onder valse voorwenselen... Uh, naar Nederland worden gehaald om te komen werken... Er worden beloftes gedaan over huisvesting. Er worden beloftes gedaan over de werktijden. Maar als ze dan hier zijn, hun boeltje hebben gepakt... en voor een paar maanden in Nederland aan het werk gaan... blijkt dat ineens heel anders. Blijken ze met z'n tienen op een kamer te moeten slapen. Blijken ze allerlei extra betalingen uh, te moeten doen. Ja, dus, dus zegt, ja, het is een eigen keus. Maar de mensen worden eigenlijk een aantal van die mensen uh, wordt wel een rat voor ogen gedraaid. En dat, dat doen wij toch als Nederlanders. En dat is niet goed. Een mevrouw die zei, uh, ja, allemaal leuk en aardig. Dan zitten ze met z'n allen boven op elkaar in een kamertje. Maar wij wonen ernaast, eronder of erboven. En ons wordt niet gedacht. Ja, uh, dus ik snap ook heel goed die reactie uh, van die mevrouw. En daar heeft ze ook ten dele gelijk in. Want wat wij zien is dat heel veel gemeenten eigenlijk te weinig doen... aan het bestrijden van die overlast. En zorgen voor goede, goede huisvesting. Als ik bijvoorbeeld kijk uh, in, in Den Haag en het Westland. In Den Haag wonen heel veel arbeidsmigranten. Maar die werken in het westland. Nou, dan zie je eigenlijk zo'n gemeente in Den Haag een beetje worstelen van ja, moeten wij nou zorgen voor woningen uh, voor arbeidsmigranten die ergens anders uh, werken. Dat vind ik ook een werkwaardige stelling trouwens. Ja, uh, maar. De een, de een schuift het een beetje op het bordje van het ander. De provincies nemen niet hun verantwoordelijkheid. Het Rijk niet, uh, neem, neemt niet haar uh, verantwoordelijkheid. Dus hebben we gezegd: van nou, dat moet ook echt uh, veranderen. Juist om die, die overlast van die mensen, en die mevrouw zei dat ook heel, uh, heel precies, om die overlast te bestrijden. Moeten er gewoon meer woningen komen uh, voor niet alleen voor arbeidsmigranten, maar natuurlijk ook voor heel veel andere eh, mensen. Maar er moeten wel actieve plannen voor worden gemaakt. En het moet ook worden gerealiseerd. Want arbeidsmigratie is een permanent gegeven. Heeft ook onze commissie gezegd. En nog te vaak denken we van, ach ja, die arbeidsmigranten, ze komen. Eh, maar ze gaan ook wel weer. Dus hoeven we daar geen voorzieningen voor, eh, voor te treffen. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik wil u hartelijk danken. Gerard Schouw, Tweede Kamer voor D66. Voor uw bijdrage aan Stand.nl. Dank u wel. Nederland behandelt de Poolse werknemers slecht... is de stelling van vandaag bijna duizend keer gereageerd op www.stam.nl. 55% is het eens met de stelling en 45% is het niet eens daarmee. We gaan schakelen met Amsterdam vrijdagmiddag live, Jan Mom. Jan, goedemiddag, wat gaan jullie doen? Goedemiddag Frank Bernhard Weld komt hier langs nog steeds. Baas van de Amsterdamse politie. Nog ruim een maand hij neemt afscheid en uh, wij nemen daar hier een voorschot op. We gaan het hebben over het uh, slinkend vertrouwen in de economie bij Nederlanders. Frank Starik is een dichter. Hij zit in de Pool des Doods en schrijft gedichten voor eenzame doden. En Frits Barend natuurlijk, zoals altijd, over de sport. De column van Justus van Oel. heel veel satire en heel veel live muziek... van de, misschien wel zo langzamerhand en in de toekomst onze eigen huisband. De Hype, hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Dat zometeen op deze zender Radio 1. U krijgt eerst het uitgebreide in het En daarom dus Jan dan met vrijdagmiddag live. Dank voor het luisteren.